Zit van der Linde met het NOS-journaal. Voor de presidentsverkiezingen in Iran is een tweede ronde nodig. Van de vier kandidaten kreeg niemand de vereiste meerderheid van 50%. De nieuwe ronde gaat tussen twee kandidaten. De hervormingsgezinde kandidaat die de meeste stemmen kreeg. En een hardliner die de voorkeur heeft van geestelijk leider Ghamenei. De opkomst in de eerste ronde in Iran was historisch laag, 40%. Volgens analisten hebben veel mensen geen vertrouwen in de uitkomst. Demonstranten hebben vanochtend in Essen, in Duitsland, geprotesteerd tegen een bijeenkomst van de Alternatieve Vuur Duitsland. De top van die radicaalrechtse partij houdt daar dit weekend een bijeenkomst in een conferentiecentrum. Duizenden mensen probeerden met wegblokkades te voorkomen dat AFD'ers het conferentiecentrum in Essen konden bereiken. De demonstranten zeggen dat er geen plaats is voor extreemrechts en fascisme in Duitsland. De AFD won flink bij de laatste Europese verkiezingen, ondanks een serie schandalen. De politie heeft in oog een bus vol passagiers van de weg gehaald. De APK was al jaren verlopen, net als het rijbewijs van de chauffeur. Zijn papieren waren verder ook niet in orde. Ook had het busbedrijf geen vergunning voor personenvervoer. De touringcar was al eens eerder van de weg gehaald en is nu in beslag genomen. Volgens de Omroep Friesland moesten de passagiers verder met taxis. In Den Haag is de twintigste editie van de Veteranendag in volle gang. Er kwamen historische en moderne vliegtuigen over... gevolgd door een défilé van zo'n 4000 veteranen... en militairen marcheren door de stad... gevolgd door historische legervoertuigen. Koning Willem-Alexander neemt het défilé af op de Kneuterdijk. Het weer, zon- en sluierwolken en zomerse temperaturen rond de 25 graden. Vanaf het einde van de middag in het zuidoosten en oosten een regen- of onweersbui. Morgen opklaringen en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah.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 in de Spaanse zon Geen bewegingen te krijgen Spaans benauwd in Spaans beton. Maar aan wat moet ik deze leien lange zonnen?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 Ook lopen er zogenaamde zusteams uh, rond. En deze teams proberen uh, de mogelijke ongeregeldheden de kiem te smoren. Ja, mooie naam hè? zusteams. Ja, ik weet dat ze dat in Amsterdam ook, uh, dat werkt goed. Ja, zeker. Ja. Klopt. En uh, de strandpaviljoenhouders uh, maken ook onderdeel uit uh, dit jaar van de samenwerking. En zodra zij merken dat de sfeer omslaat, gaat hij via de portofoon uh, een bericht uit richting de politie. En op Facebook schrijven de dorpsbewoners dat er donderdag ondanks de veiligheidsmaatregelen toch een nare sfeer uh, hing rond het strand. En burgemeester David Molenburg uh, die betreurt de incidenten en uh, bijkomende arrestaties. Ook uh, baalte hij ervan dat de veiligheidsmaatregelen kennelijk uh, toch nodig zijn uh, in dit uh, kleine dorp toch wel.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 Een jaar geleden in één keer hit, hè, dankzij TikTok. Onze eigen Yves en terug in de tijd. Nou, drie minuten voor half drie, nogmaals, goedemiddag. Leuk dat je luistert naar uh, Zandvoort op zaterdag. Thomas en ik zijn er uh, tot aan vijf uh, uur dadelijk het uh, weerbericht met uh, Thomas. Ik hoop dat hij mooi weer gaat brengen.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 Nemen dan de, de neerslagkansen weer af? Want dan gaat de zon weer vaker schijnen en gaan we weer de 25 à 30 graden aanraken. Kijk, nou, dan wachten we daarop. Uh, met uh, grote belangstelling uh, trouwens. Ik ben benieuwd. Zeker. Nou ja, het weer is ook na te lezen op www.ricoweer.nl. Dankjewel, Thomas. Dat was het weer. Zie je Maar vandaag schijnt de zon nog lekker en dat hoor je ook aan de muziek. Sta ancatutta la città a un certo punto della passe mi chiama da una parte un ragazzino sembrava prima vista tanto per benino Zo wordt het vanzelf zomer, hè, met dit soort uh, zonnige muziek op de Zonfords Radio. Het is zomer en uh, ja, dat hoor je aan de plaatjes, hè. Vond je hem net, Thomas? Ja, ja, top. Nou, heel mooi. Zodat ik het uh, interview met uh, Marcel, wat uh, vanmorgen was op de radio. Maar eerst deze, beetje reggae. Dat hebben we zin in. Bad Boys, toch? Bad Boys, ja, klopt.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 What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now nah give you no break. Police now nah give you no break. that old soldier man i nah give you no break. Not even your agent naw give you no breaks. Hey, hey, bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come? En on on on dat is een pret sigaret erbij en dan komt het helemaal goed pret een pret sigaret wat is dat ja een jointje of zo oh. <laughs> bij de reggae muziek hè? daar hoort het een oh. beetje bij ja hoor, de, de bad boys op de Zandvoorts Radio. Jij zit in een lange, lange dienst vandaag Thomas. Ja, zo zegt dat. Het begint Jeetje. bijna werken te lijken. Ja, nou ja, het, het is gewoon werken. <laughs> en dan uh, zonder airco, helemaal lekker. Oh, oh nou ja, we hebben nu ramen tegen elkaar ook. Ja, dat scheelt dus dat, wel hoor. Dat scheelt. Ja. Morgen ben ik uh, verkouden waarschijnlijk, maar goed. Oh, maar. Het, het werkt in ieder geval voor de warmte, ja, dat ja. is belangrijk.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 En wil je redacteur worden, meld je dan aan. Nou, vanmorgen dus met Hegma Safaree. Ja, ja, ja die ja. kennen we wel van uh, Ken Ke ja. Maar ja, ja. Ken is uh, weinig meer van overgebleven. Nee, nee nou, Van het gebouw ook niet, Nou heen. ja, nu ook niet meer van het gebouw, nee. ja. Maar ja, je kan het nu wel mooi zien, want uh, af en toe rij ik er langs, zeg maar. En dan kan je mooi kijken, ook nou, inderdaad, waar de brand is geweest. Dat kan je heel duidelijk zien nu. Oh ja. Omdat ze die voorgevel hebben, ze er helemaal afgehaald. Dus hij is als het ware door de midden gehakt. Dus je kan precies uh, ook nu uh, de zaal zien en zo. Er staan wel hekken mee natuurlijk maar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 De Frits van der Werf? Nou, dat is gewoon ook eigenlijk een, een hele grote sportschool. Maar daar ben ik dus ook begonnen met judo les geven, uh, aerobics les geven, Tebo les geven, uh, ski gymnastiek noem maar op. En uh, uiteindelijk, ja, toen uh, ben ik uh, erin getrapt. Dat koor, die kwam ik eigenlijk stevig op vakantie, die uh, wilde mij graag hebben voor de Cannemium in Zandvoort. Dus ik heb mijn huis verkocht en ben hier gekomen. En dat is ook de reden dat je hier uh, woont? Ja, dat is de reden. Oké, okay, wat grappig.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 Ja. Dat is wel de mooiste job in de wereld. Ja, dat is wel heel, ja. heel gaaf. Hey, je, je hebt je opleiding bij het SIOS uh, gehad. Hier in, hier in uh, Overveen? Nee, ik ben begonnen in Arnhem. oké okay. Twee jaar in Heerdeveen. en Toen overigens meer me overgestoken gestoken van Heerenveen uh, naar, naar Horen. Oké. Okay. Uh, een beetje een uh, rondje gemaakt. <laughs> in het oosten begonnen en in het westen geëindigd. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, dat doe je goed.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 rust in de rustige hoek is het is om euh, ons dingetje te doen. Hé, hey, en dat ik liep gisteren langs het euh, oude Kenam uh, Er is niet zoveel meer van over. Uh, de, de, de, bekijk je dat ook met pijn in je hart? Nee, dat kijk ik zeker niet met pijn in mijn hart. Dat is voor mij eigenlijk alleen maar dat ik daar eigenlijk wel heel blij van word. In die zin dat ik dat zijn natuurlijk gewoon zoveel mooie herinneringen die daar liggen. En dat zit hem niet in die stenen, weet je. Dat was uh, oud en vervallen. Dus ja, nee, daar had ik niet zoveel mee. Nee. De, de, het, het gevoel wat er ligt en de, de herinneringen die er liggen, die zullen uh, voor mij, uh, overwege voor mij, veel, veel, veel, veel, zwaarder. anders waren. Hey, en heel veel mensen die uh, ook bij K&MU zaten uh, bij de spinlessen, uh, die zijn met ja. je meegegaan, hè? Naar, uh... ja. ja. Ik denk bijna iedereen, hè? Hier is het een Velsbroek En... Uh,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 Oh, you, you are, this. This. you get on your don't not, not. Yeah, yeah. dance, dance, dance, man. Store and pep here, and we're in effect. Want you to push it back, is een mooi verhaal dat hij nog steeds bij de Chin in het muzieksysteem staat. Ja, wordt word, nog steeds gedraaid. Ja, hoor. leuk om te horen. Ja, en Peppers hier. Het is wel iets in een ander vorm. Ja, ja dat net, weet ik. Met het zelfcontrole. Maar... Een, een, beetje, een beetje geremixed <laughs> ja, en zo. Ja, ja, ja. Push it, hoor je het snel daarvan dan. Straks om vier uur hebben we de kwalificatie voor de race van morgen. Oh, zijn heet.